Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. 11.000 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld bij Vluchtelingenwerk. Er zijn evenveel mensen die al werken voor de stichting vluchtelingenwerk noemt het hartverwarmend en ook nodig, want er moet veel gedaan worden voor Oekraïners die hier naartoe vluchten. Ik wil graag dat mijn familie hier naartoe komt, of hoe is het met ze, daar helpen we ze bij. En we proberen ze ook wegwijs te maken in Nederland. Daarna gaan ze ergens wonen, dan begeleiden we ze bij integratie, hè, zelfstandig de taal, de weg in de bureaucratie, verzekering, onderwijs. En als laatste hebben we informatiepunten voor al die Nederlanders die Oekraïners in huis nemen over wat kan ik doen, hoe moet ik het regelen, waar kan ik mijn ondersteuning vinden. Duitsland werkt aan een luchtbrug om Oekraïnse vluchtelingen vanuit Moldavië naar Duitsland te halen. Ze willen met verschillende vluchten 2500 vluchtelingen overbrengen. Ook worden er bussen ingezet om via Roemenië Oekraïners op te halen. Een groot kaasdrama voor een zuivelboerderij uit Oosterhout bij Breda. Er is 3000 kilo kaas gesmolten door een kapot koelsysteem. De smaak is volgens de kaasmakers nog prima. Daarom raspen ze de gesmolten kazen voor in de kaasfondue. En een groepje middelbare scholieren hebben iets ontworpen wat er ook echt komt. Hun vissenhotel komt in een meer in Groningen. Als het goed is komt het Visthotel onder de stijgers aan de rand van het Waterstofse Meer te liggen. Het waterschap vroeg om mee te denken om een hotel voor vissen te maken. Een plek waar ze kunnen rusten en voortplanten. Deze groep bedacht een hotel wat je ook kan zien als je langsloopt. Uh, ik vond het een leuke opdracht en het was ook uh, leuk om samen te werken met z'n allen en uh, dit te ontwerpen. Van alle ontwerpen is dit dus de winnaar. Die komt er ook echt. Ah, ja, dat is wel leuk. <laughs> ja. Dan heb ik het weer nog. Wolken trekken over het land. Soms komt de zon er goed doorheen. Het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Op reis terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie, oud muziek. En uiteraard, de muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Wij bedanken hem hartelijk voor. Maar zo opringen we natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weetje nog nogal oudje in opname, 1928. En de volgende artiest, die kennen we als uh, Johnny Hoes... Maar hebben ook een paar uh, pseudoniemen gehad. In 1961 deden zich voor als uh, Rio Jim en als uh, jukebox Johnny met sneeuwwit bloesem En hij haalde de top 10 positie als hoogste positie in de, de, de hitlijsten van toen. En het kwam uit op uh, 1 november 1961. U hoort Rio Jim met de sneeuwwitte boezem. En haar sneeuwwitte bloesem was nou...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 Rust, zodra ze mij had gekust, zo is mijn Haar even zat, wat zijn haar ogen blauw, wat is ze blond Ik wist ook niet, tot aan die eerste dag Dat zoiets hemels ook op aarde stond De allermooiste voor mij, dat is mijn Roosmarie De mooiste naam die heeft zij, van zij heet Roosmarie als de dame met mijn rust, zodra ze mij wat gekust. Zo is mijn roos, Marie, zo is mijn roos, Marie, zo is mijn roos, Marie. Alleen, zo is mijn roos, Marie, zo is mijn roos, Marie, zo is mijn roos, Marie. Alleen, zij is apart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 Was het met mijn rust, zodra ze mij had gekust, zo is mijn roosmaak.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 Thank <laughs> you. plicht gaan doen, ik voel nog je laatste zoen. want in gedachten ben ik nog zo dicht bij jou. Nu ik moet slapen gaan, zie ik de volle maan, en voel pas goed mijn schat hoeveel ik van je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 Een klapje op de boot, ja.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 vier, wier, aan de zwier, zwier, zwier. Onder een vier, vier, vier, zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, jij, jij. Dit is zo dat de is, zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. Bij Mannheim kwam er bliksem, het begon.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 Vier, vier, vier Aan vier, zwier, zwier, vier. Op rivier, vier, vier Zo reis je na En dieper met z'n schuit, schuit, Ook een veelgedraaide plaat in dit programma. Zandvoort uit Zandvoort, ook op deze zondag. Dat was uh, Willy Alberti... Tezamen met dochter Lief Willeke Alberti... ...met Reisje langs de Rijn. En daarvoor een opname uit 1939... ...van uh, Willy Derby met... ...Morgen gaat het beter. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis... ...terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar... ...mooie oud-Hollandstalige muziek.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 Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Vervul zo nu en dan, verliefde wensen. Het wat zegt wie goed doet.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 La glei na en droom van je moo u de u de de tijd van de leer Dat zand voert het zand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 Spelen. Hoor ze niet, hoor ze niet, liefde ze niet, Hoor ze niet, hoor ze niet. Lacht en kaar luister niet, luister niet. Luister maar naar bella bella bella bella bella bella bella bella bella bella, donna. bella bella mia, ga met mij vanavond naar de kleine Osteria, waar de bella staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd heen, maar dan met jou alleen. Waar de dus superburen staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd heen, met jou alleen. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella Donna. Handel spieren, een stille, door de mist, door de mist, liefdespaars verdelen, door de mist, door de mist, nachten gaan ontginnen, door de mist, door de mist. Beste man, nee, bella, bella donna, bella bella, bella, bella mia, ga met mij vanavond naar de kleine osteria, waar de citrus en zandblauwe meer, daar drinken altijd. Maar dan met jou alleen, de dan meer. Daar wil ik altijd hier Met jou Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, dat was aan schoepen, met Bella Bella Donna.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 Jij, geluk nam ons mee en gaf aan ons twee een hemel apart Alleen al jouw lof brengt iedere dag de zon in mijn hart Niemand schoonk mij zoveel tegelijk als jij Niemand maakte mijn leven zo rijk. Bewaken. Ik wist dan wie mij gelukkig maakte. Niemand is er die zo van me houdt. Als jij, niemand heeft zulk een hartje van goud. Als jij geluk namens mee krijgt. De zon in mijn hart niemand schoot mij zoveel tegelijk als jij. Niemand maakte mijn leven zo rijk Als jij. Ik ben wel genoeg, want alles is goed met jou aan een zij, want niemand. Een paradijs op aarde. Voor al het geluk dat deze zo trots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 Don't fool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 morgens als het haintje krijgt, gaat Anna naar de bel. Ze heeft een rozenrode mond, een massa blond haar. Als ze lacht, ze is pas 18, 18 jaar. Joepie falderaldera, joepie falderaldera. Zingt een bos meteen de hele vogelschaar. Joepie falderaldera. Anna, jij bent zo mooi, hey! jij bent zo lief Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hart verdien. Als ik jou zie gaan met je truitje aan Met je aard zo blond en je rode mond Oh dan voel ik mij zo ontzettend blij, Want ik weet mijn schatje bent van mij Als ik jou zie gaan met je truitje aan Zet je want ik weet het hartje bent van mij. Viooljes bloeien langs de kant, een beetje rood en snel. Van ver hoor je een buks, die knalt, een jager jodelt gauw. Dat is het land waar Anna woont en waar ze zo van houdt. En ze koos een plant Juffie, balder, aldera, juffie, balder, Daarom straks een lieve, lieve prijs. Juffie, balder, aldera, aldera, aldera. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent zo mooi, jij bent zo lief. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hart. Zeg je jou aan met je, je haar zo bloot, je rode zo ontstaan, en je spelen, oh, nee, dus ben je ziek, ben je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 dancing, waar is het begonnen ik zag Marisabelle en dacht meteen dat schatje je moeder toch eens wel versieren want heus een girl als zij is er niet één wel: jij bent voor mij het meisje wel wanneer je voor me in je mini staat want wat ik zie dat het geen gaat